Het is 7 uur. Het NOS-journaal. Herman Vriend. Opnieuw 28 jaar voor Joran van der Sloot. VN blij met hervatting Israëlisch-Palestijns vredesoverleg. En vrouw in VS dood na val uit achtbaan.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 Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 20 juli. Op een dag weet je het. Je wilt verpleger of verpleegster worden. Maar nu blijkt dat je niet de enige bent die dat wil. Het loopt storm. Iedereen wil namelijk een baan in de zorg. Ook vrouwenfietsen wordt steeds populairder. Passie voor de fiets is niet meer alleen iets voor mannen. En afluisteren via internet is ook explosief gestegen. Vorig jaar tapte de politie 17.000 keer computers en smartphones af. Dat is vijf keer zoveel als het jaar ervoor. En advocaten maken zich zorgen. Dat is erg, want gesprekken tussen advocaten en de cliënt moeten vertrouwelijk zijn... Of dat nu is één op één, of dat nu is per telefoon... of dat nu is per e-mail, ze moeten gewoon vertrouwelijk zijn. En verder deze zaterdagochtend de Tour. De ijsruzie, Friesland is heel boos. Want de kans dat Almere voort aan de grote WK's en EK's krijgt is heel erg groot. En goudzoekers in Suriname die zijn ook boos. En Mark van Bommel is dus een keertje niet boos. Hij een afscheid als voetballer zonder gele kaart. Tot half negen is dit het NOS Radio en Journaal. We beginnen met uh, Israël en de Palestijnen. Er lijkt namelijk een basis te zijn gelegd... voor nieuwe vredesonderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... die kwam gisteren na maandenlange pendel- en onderhandelingsmissies... met dit resultaat. De representatives van twee That in order for Israelis and Palestinians to live together, side by side, in peace and security, they must begin by sitting at the table together in direct talks. Israël en de Palestijnen hebben de moed om toe te geven dat als ze ooit willen samenleven, ze met elkaar om de tafel moeten. Al dus John Kerry vanuit Aman. Correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, uh, dit is een belangrijke stap, uh, zegt uh, Kerry. Is dat ook een belangrijke stap? Ja, dat zal de geschiedenis uitwijzen, zoals dat dan heet. Maar het is in elk geval wel opmerkelijk dat hij ze aan tafel lijkt te krijgen. Want het vredesproces is al jaren zo goed als dood. En lijkt nu toch weer tot leven te worden gewekt. En er werd bijna nooit meer over gesproken. En ineens is het terug. Iedereen praat erover. Het is in de media, in de politiek, in de volksmond. Nou goed, ergens komende week, zei Kerry gisteren... komen de hoofdonderhandelaars van de beide partijen naar Washington... voor voorbereidende gesprekken... Waaraan hij overigens wel toevoegde als alles loopt zoals verwacht. Dus hij houdt nog wel een, een slag om de arm. Maar hoe dan ook, als ze gaan praten, dan, dan is dat opmerkelijk. En ook wel een verdienste uh, te noemen, ook al van Kerry. Uh, ook al doen ze het niet zozeer, denk ik, uh, om wat Kerry net zei in het fragment dat je hoorde. Het gaat hier niet zozeer om vreedzaam samenleven. Dat lijkt me vooral een droom van het Westen. Het gaat vooral om als zij aan de samenleven. Nee. Ondertussen weten we eigenlijk niet precies ja, over een manier van samenleven. Maar verder weten we niet waar het over gaat, want details zijn er niet bekendgemaakt. Nee, dat houdt Kerry geheim. Hij zei gisteren ook nog in diezelfde persconferentie. dat alle speculaties die rondzingen in de media nergens op gebaseerd zijn. Of dat zo is of niet. Hij wil, denk ik, vooral de ja, cynische achterban aan beide kanten niets in handen geven. geven geen wapens in handen geven om. ...deze poging bij voorbaat al te torpederen. Kijk, aan de Palestijnse kant, uh, Abbas, president Abbas... ...heeft te maken met enorm veel weerstand in, zijn eigen PL, in de PLO, in zijn eigen Fatah-partij. Ze zijn bang dat hij bij voorbaat al te veel inlevert. En ook uh, Israëlse premier Netanyahu heeft uh, te maken met veel weerstand in zijn rechtse kabinet. Zijn eigen Likud is grotendeels tegenstander van de Palestijnse staat. En zijn coalitiepartner, na, uh, partner Naftali Bennett die heeft al uh, met een coalitiecrisis gedreigd... als jou ook maar iets toegeeft uh, ja. aan de Palestijnen. Maar is er dan überhaupt wel een wil om echt een akkoord te bereiken? Ik denk als het gaat om grote delen van de bevolking, ja. Zowel bij Israëliërs als bij Palestijnen. Uh, ze willen dat er een einde kom, uh, komt aan het conflict... Uh, voor de Palestijnen, vooral aan de bezetting. Dat blijkt eigenlijk uit elke peiling uh, steeds weer. Daar blijkt ook uit dat er weinig vertrouwen is. Maar goed, dat terzijde... Uh, zij, de mensen zelf zijn natuurlijk niet de mensen die de deal moeten sluiten. Dan gaat het om de leiders. Ja, jou. het is uitermate moeilijk om in zijn hoofd te kijken. Uh, je kan je afvragen, wil die nou vooral goede wil tonen voor de buitenwereld? En die voorlopig te mondsnoeren. Uh, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat de wereld Israël in toenemende mate zal isoleren en boycotten. Zoals bijvoorbeeld deze week bleek hè, met die nieuwe... ...maatregel van de Europese Unie... ...die financiering van bedrijven... ...in de, in de nederzettingen verbiedt. Of wil hij serieus gaan praten... Mm -hmm. uh, ...om welke reden dan ook. Dat is moeilijk te beoordelen. Wat Abbas betreft, ik denk... ...Abbas is natuurlijk inmiddels een oude man... ...en is zijn hele leven bezig geweest... ...met één ding, een eigen Palestijnse staat. Dus ik denk dat hij zelf... Uh, ...best bereid is om een akkoord te sluiten. Maar ook hij... Uh, ja, ...heeft te maken met de rest van het Palestijnse leiderschap... ...die dat absoluut geen concessies wil doen. Nee, want het woord Hamas is nog niet uh, gevallen, want hij kan het wel willen. Maar ja, Hamas is daar niet zomaar 1, 2, 3 mee akkoord. Nee, precies. Hamas is dan nog een volgend probleem. Hij heeft al gezegd dat het de onderhandelingen afwijst. Dat Abbas geen enkel recht heeft om namens de Palestijnen te spreken. En Hamas erkent natuurlijk het bestaan van Israël niet eens... Um, dus ja, als er nu inderdaad onderhandelingen beginnen... zal dat vooral, of nee, alleen namens de regering op de westelijke Jordaan oever zijn. Niet die in Gaza. Ja, en hoe Hamas uiteindelijk gaat reageren uh, als, het, uh, als er stappen worden gezet... als er uh, successen worden bereikt. Ja, dat gaat denk ik veel te ver om daar nu al uh, over te speculeren. Dat is heel erg ver in de, de toekomst. Eerst maar eens zien of ze inderdaad met z'n allen naar Washington toekomen. Monique, dankjewel. Monique van Hoogstaten was dat. In ons Nieuws dan. HBO-opleidingen, HBO-opleiding verpleegkunde... zijn komend studiejaar plotseling enorm populair. In september beginnen er 2000 studenten meer aan zo'n studie dan het vorig jaar. Lijkt hoopvol, maar er zitten allerlei haken en ogen aan. Vraag is bijvoorbeeld of er wel plek is voor al die studenten als ze aan het werk gaan... of eerder al, als ze stage gaan lopen. Jeroen de Jager doet verslag. Het lijkt zo logisch. De samenleving vergrijst, er is minder werk... Dus wat ga je studeren? Inderdaad, iets met zorg. Bijvoorbeeld de hbo-opleiding voor pleegkunde. Men denkt nog dat er een zekere baan zekerheid is in de zorg. Veel mensen denken van in de gezondheidszorg... daar zijn nog banen te verkrijgen. Daar heerst de crisis, is daar nog niet om de hoek komen kijken. Dus... Daarom kies ik uh, voor deze opleiding. Rianne Stel van het Erasmus MC in Rotterdam... en Hans Aerts van het Landelijk Opleidingsoverleg voor Pleegkunde. Beiden bevestigen ze de cijfers. Op dit moment hebben zich 4000 studenten meer ingeschreven dan voorgaande vorige jaren. Nou, daar zit nog ruis omheen van dubbele inschrijvingen... mensen die een loting uh, nog hebben of mensen die zich toch uh, bedenken... Laten we zeggen dat daar de helft van afgaat, dan zijn het er 2000 studenten meer landelijk. En dat zijn flinke aantallen in een markt die door de vergrijzing toekomst lijkt te hebben, maar ook een markt waarop flink wordt bezuinigd. Dat veroorzaakt schommelingen, waardoor het aantal op te leiden verpleegkundigen bijna nooit goed is te voorspellen. Rianne Cel van het Erasmus MC. Twee jaar geleden waren we nog uh, aan het werven hier in de regio Rotterdam. Uh, toen was nog het beeld dat we nu een grote kort zouden hebben aan verpleegkundigen. Inmiddels uh, ja, blijkt dat uh, het ook lastig is om jong gediplomeerden te plaatsen. Het lukt allemaal nog wel, maar ik kan me voorstellen als het aantal blijft stijgen dat we opleiden... Uh, en dan na de opleiding ook geen baan meer uh, kunnen bieden. En los van het vinden van werk aan het eind van de opleiding zit het probleem ook al eerder. Want door de bezuinigingen in de zorg zijn er ook minder stageplekken. Terwijl er juist meer studenten bijkomen. Het wordt problematisch met dit aanbod van studenten. En daarnaast heeft, uh, hebben de meeste instellingen ook te maken met bezuinigingen. Dus de verdwijnen afdelingen, waardoor er ook stageplaatsen op dit moment al verdwijnen. Afdelingen worden minder bemensd door het personeel. Dus er is minder personeel op een afdeling. Dat betekent dat er minder begeleiders zijn. Dat betekent dat de instelling zegt, wij kunnen minder stage bieden. En dat levert dus al met al een niet heel optimistisch beeld op... voor al die duizenden studenten die aan een verpleegopleiding beginnen. En ergens houdt het dan op, zegt Rianne Cel. Het wordt lastig. Het wordt uh, heel lastig. Want we willen ook een goede begeleiding uh, leveren. Dus er is ergens een grens. De scholen moeten... Uh, ja, intensief gaan samenwerken met het werkveld... om te kijken op welke wijze we voldoende stageplaatsen kunnen krijgen. En op een gegeven moment zit er niks anders op dan een nummerus fixus. Een stop zetten op het aantal studenten dat je op een opleiding toelaat. Op veel hogescholen, moet ik zeggen, hebben we de intentie wel... om volgend jaar een decentrale selectie te doen, oftewel een nummerus fixus. Minder verpleegkundestudenten vanaf volgend jaar... maar voorlopig zijn het tot dit jaar dus wel erg veel. Met alle problemen of uitdagingen. Van dien. Elke zaterdag van 7 tot half negen, het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Politie en justitie hebben vorig jaar opnieuw meer afgeluisterd. Een grote stijging was er bij het aftappen van internet. In 2011 werden ruim 3000 internet taps geplaatst. En vorig jaar lag dat aantal nog rond de 17.000, dus bijna zes keer zoveel. Ook het aantal telefoontaps steeg naar ruim 25.000. Aan de telefoon Linda Voortman van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. En, er is wel een enorme uh, stijging van het aantal internet-taps. Uh, Schrikt u daarvan? Ja, ik schrik daar uh, uh, wel van. Er is uh, een tijd geleden, uh, uh, werd er wel eens gezegd, van, ja, die telefoontaps die zijn eigenlijk niet effectief meer uh, omdat mensen steeds meer internet gebruiken. Maar nu zien we dat de telefoontaps een beetje gestegen zijn en het internet, de internet vijf keer zo hoog zijn uh, geworden. Ja. Dat dus het is echt een behoorlijk forse stijging. En het mag allemaal, hè? Ja, het mag inderdaad uh, allemaal. Hoe het uh, werkt is dat de rechtercommissaris die moet uh, toestemming geven, maar die doet dat toch vrij snel. Er is ook geen tussentijdse toetsing. En als het gaat om onze inlichtingendiensten zoals de AIVD en de MIVD, die hoeven helemaal geen toestemming van de rechter te hebben om een tap te plaatsen. Nee, in Amerika is dat anders. Daar heb je wel voor alles uh, toestemming van de rechter nodig. Zou... Ja, daar. Ja. Daar is in ieder geval de toetsing een stuk, uh, stuk strenger. Ja. En ik denk dat dat ook veel beter zou zijn. Dat je er ook echt ook voor zorgt dat ook als een tap eenmaal geplaatst is... dat je ook een tussentijds rechtelijke toets nog doet van... is dit nog wel uh, gerechtvaardigd? Moet je daarvoor dan een, een wet wijzigen in, uh, in Nederland of een maatregel nemen? Maar je moet dan uh, uh, in ieder geval uh, uh, ja, veel duidelijker vastleggen in de wet van wat, goede, reden, uh, wat goede redenen zouden uh, zijn. Als het bijvoorbeeld echt de enige manier is om bepaalde informatie te krijgen, dan is het een andere zaak. Maar nu denk ik dat tabs zo breed worden ingezet, uh, ja, waarbij ook advocaten kunnen worden afgeluisterd. Dat, ja, die zijn uh, ook ja... ontzettend boos, horen we ook vanochtend uh, uh, opnieuw. Maar ligt daar niet een rol ook voor de politiek dan om die regels aan te scherpen? Daar ligt zeker een rol uh, uh, voor uh, de politiek uh, opsteld. die heeft dus deze brief uh, uh, geschreven. En daarover gaan wij dus ook een uh, debat uh, voeren. Helaas is het debat dat we zouden hebben over de afluisterpraktijk... vlak voor, voor het uh, zomerreces afgezegd. Uh, doordat een Kamermeerderheid zei dat kan later. Maar ik denk dat we dat debat zeker moeten uh, uh, voeren. En dat we het ook moeten hebben over de transparantie van de afluisterpraktijk. Want wij kunnen als Kamer ook heel weinig controleren over bijvoorbeeld wat die geheime diensten allemaal... U weet eigenlijk niet wat er afgeluisterd wordt. We weten dat er afgeluisterd nee. wordt, maar wat? Klopt. De inhoud hebben, niet. Ja, we hebben nu deze aantallen... Maar we weten bijvoorbeeld niet hoeveel vorderingen er nou bij Facebook en Twitter uh, zijn. En wat de redenen daarvoor uh, zijn. Dus de democratische controle op die afluisterpraktijk die moet echt veel beter worden. Ja, nou zegt de minister die erover gaat, uh, Ivo Opstelten. Die zegt dat de stijging komt uh, van het aantal getapte uh, nummers. Afgetapte nummers moet ik eigenlijk zeggen. Uh, omdat uh, er steeds meer informatie gewoon wordt afgetapt. En niet meer mensen worden afgeluisterd om het oude woord maar weer te gebruiken. Ja, hij geeft aan dat uh, uh, het dan vaak gaat om mensen die meerdere telefoons uh, hebben. Ik geloof op zich wel dat dat uh, zo kan zijn, maar dan nog vijf keer zoveel, dat is wel heel veel. Ik geloof ook niet dat die mensen allemaal massaal uh, met vijf telefoons op zak uh, rondlopen. Uh, dus ik denk dat we echt veel meer informatie moeten hebben over waarom het zo enorm toeneemt En wat ook vooral de redenen uh, zijn en of het wel een effectief middel is. Nou, de vragen die zijn uh, gesteld, nou moeten de antwoorden nog komen... maar die moeten van uh, de minister komen in een Kamerdebat. Mevrouw Voortman, ik dank u wel voor het gesprek vanochtend. Graag gedaan. Het is uh, 18 minuten over zeven. Kent u dit? Ja, dat kent u vast en zeker wel. Valerie is dit, Amy Winehouse. It's Froomey for England in de Tour de France. Gaat de geschiedenis zich herhalen, namelijk het feit van een Britse zege om ongeveer 200 kilometer te gaan. En dan kan Chris Froome definitief die gele trui aantrekken. En dan is hij na Bradley Wiggins de tweede Engelse Tourwinnaar. Jeroen Wilaert die trof een groepje enthousiaste fans. I think we think it's fabulous. <laughs> We're not sure the French like it quite the, quite the same, but in England fabulous. You're all into Froomey. <laughs> Voor het vlees wordt gezorgd door de buurman. De vrouwen houden er ook van. Hij kent ze. Well, I'm good on the meat. The girls love meat. And I know what to do with the meat. Yeah. Yeah. <laughs> Very much a specialist. Nicely seasoned. <laughs> <laughs> en het vlees van Chris Froome, Een combinatie van ingrediënten bij Sky. Voedsel, oefening, alles. Elk detail. The same Sky. Er many many efforts to get the team right. Every little detail. And we think that's the reason. It's the Het it's the machinery, training, everything. The whole it's a excuse me, it's the whole package. And it seems to work. Froom kan gewoon nog een paar jaar door. Wie weet? Ja, yeah, I think so. So, yeah, plenty. But who knows? Om pure Engelse klasse gaat het. Met manager Dave Brailsford als koning. He's klaar, yes, definitely. Yes, is Klaas, yes, hè? Ja, hij is mijn beste. Hij is Engels. <laughs> Dave Brailsford voor king. Oh, het is nationality as well. Ja, uh, natuurlijk. Yes, <laughs> Dave Brailsford voor king. <laughs> yeah. Yeah. En dat gedoe dan in de Franse kranten met twijfel over doping? Niks van aan. Bewijs het maar. Praat eens met Lance. No, definitely not. no, no, En no, no. ik zeg, proef het. Ik heb een woord met Lance. Lance Armstrong will tell them. It's, it's not true. Froome is een pure winnaar, duidelijke overtuiging. Maar dat was ook zo met Armstrong. Bovendien, hij is Engels. He's a clean winner. I think so. And we hope so. Is that a word of believers, or are uh, you convinced of it? I'm convinced of it. But I was convinced about Lance Armstrong, too. <laughs> he's got to be clean, he's English. We play on the right side of the law, every time. Ophouden, die Franse kranten. Laat de Engelsen met rust. rust. Pardon, yes, stop doubting, French papers. Leave us alone. Ja. <laughs> vive la France et vive Jeroen Wielaert. Die maakte namelijk de reportage. Straks om half negen, dan start in Nederland de eerste landelijke gansentelling. Honderden vrijwilligers, boswachters, boeren, jagers en leden van natuurorganisaties, ze tellen allemaal mee. Een van die tellers is boswachter Hugo Spitsen van Utrechts Landschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaan we eigenlijk uh, ganzen tellen? Uh, nou, De ganzen worden uh, in toenemende, toenemende mate als een probleem ervaren in Nederland. Dat komt vooral omdat die getallen wat hoog worden. En eind 2012 hebben we zeven natuur- en zijn aan tafel gaan zitten om daarover te praten. Ja. Yeah. En, en daar is uitgekomen dat uh, ganzen horen in Nederland. En wij moeten gastvrij zijn voor de trekganzen. Maar um, het schadenniveau moet niet te hoog oplopen. En daar is ook afgesproken dat de zomerpopulatie van de ganzen. Wellicht dat teruggebracht moet worden. Ja, en om dat terug te kunnen brengen. moet je natuurlijk wel weten. hoeveel ganzen er zijn. Dat is een beetje de gedachte die erachter zit. Precies, dan moet je goed weten waar je over praat. En de laatste telling. die dateert alweer. van 2009. Dus ja. er zijn eigenlijk geen echte. actuele cijfers. Want hoeveel ganzen zijn er, denkt u? In 2009 zijn er 350.000 geteld en we denken eigenlijk dat het wel kan oplopen nu tot 500.000 ongeveer. Ah, en zijn er in, bij die afspraken ook uh, getallen genoemd van het aantal ganzen waar we gastvrij voor kunnen zijn? Ja, leiden daarin is eigenlijk het schadenniveau. En uh, er is bepaald dat in 2005 voor de gouden ganzen het uh, schadenniveau acceptabel was. En toen waren er ongeveer 100.000 gouden ganzen en voor de brandgans eenzelfde uh, methode gebruikt. Er waren er 50.000. Dus ja, als je dat die lijn gaat doortrekken, maar goed, het ik al zei, het gaat nu eventjes niet om aantallen, maar ah ja, nou, ja, uiteindelijk wel, want u, we u gaan ze tellen. Maar hier kom ik op 150.000. Dus alles ja. wat daarboven is, dat is niet gunstig voor de gans. Nee, dat zou je kunnen uitleggen, inderdaad. Ja. Ja, maar wel, uh, iedereen telt wel eerlijk. Uh, want uh, ik, ik noemde net uh, allerlei uh, groepen die, uh, die tellen. Maar iedereen heeft er natuurlijk zo'n uh, zo belang bij. Ik neem aan dat de boeren het wat groter willen voorstellen. Misschien de jagers ook wel. Maar leden van natuurorganisaties uh, misschien in dit geval... het wat lager willen voorstellen. Of ben ik gewoon nu ja. veel te wantrouwend? Uh, ja, misschien wel. Maar dat, dat zijn natuurlijk allemaal altijd een beetje, een beetje wantrouwend en nachtwaard. En dat is ook de reden dat ze nu en gezamenlijke tellingen organiseren. Dus we gaan ook uh, samen met, uh, met jagers, met boeren, met de natuurbeschermers... iedereen gaat gezamenlijk het veld in... om een zo groot mogelijk draagvlak voor deze cijfers ook te krijgen. En we tellen door heel Nederland? Ja, het wordt eigenlijk vlak denkend door Nederland geteld. En er zijn natuurlijk wel gebieden ja, waar nooit een gans gezien wordt... en die kun je dan uh, snel door kruisen. Maar, en er zijn natuurlijk van 90 hotspots zoals langs de rivieren... waar veel ganzen zitten. Ja, Daar concentreren we ons op. Ja. En uh, hoe voorkom je dubbeltellingen? Want uh, ze vliegen toch ook wel eens af en toe uh, weg. graas van een weiland kaal. En dan strijken ze weer ergens anders neer. Ja, dat klopt. Dus, dus, er is een uh, nalling protocol naar uitgerold van hoe gaan we tellen? Dus we starten zo meteen allemaal op hetzelfde tijdstip. En dan schrijven we onze waarnemingen op kaarten. En ook als er grote groepen zijn, even een, uh, een punt op de kaart en een tijdstip erbij. En uiteindelijk gaan al die kaarten dan gevalideerd. Er dus wordt allemaal gekeken van uh, welke gronden ze hadden waar. Ja. Wanneer? En zetten we er in de buurt... en als je geest heeft een aantekening van als ze we wegvliegen... en zaten er in de buurt andere groepen die bijgekomen zijn... van elkaar aftrekken. Dus dat is dat een is. hele slag die nog gemaakt wordt om dubbeltellingen eruit te halen. En wanneer weten we dan uh, het, het, het, het exacte aantal? Uh, het streven is om het uh, in oktober uh, voor elkaar te krijgen. In oktober? Ik dacht, uh, maar, ja. maandag hebben we wel de getallen. Maar dat duurt nog wel een tijdje. Ja, het is wel de eerste keer dat het, dat het landelijk helemaal gevalideerd moet worden. Het moest eerst dus tot, ja, tussen de verschillende velden die ge ja. geteld worden tussen de provincies uh, nou ja, en, da en daar nog een keer een over. En, uh... ik, ik hoor het al. Het is uh, Holland uh, op zijn zo af en toe. Maar nee, iedereen moet er zijn hele... plasje over doen. Nou, meneer Spitsen, ik eerst, eerst moeten geteld worden. En dat gaat uh, vandaag gebeuren. Ik wens u veel succes vanaf half negen. Dus als u mensen in een weiland ziet, dan weet u waar ze mee bezig zijn... met het tellen van de ganzen. Dank u wel. Dank u wel. Ja.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 EU-Buitenlandschef Ashton en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zijn verheugd over de ontwikkelingen. En in de Amerikaanse staat Texas is een vrouw overleden tijdens een rit in een houten achtbaan. Volgens ooggetuigen is ze naar beneden gestort. De vrouw zat naast haar zoon in het karretje. Haar veiligheidsbeugel zou niet goed hebben vastgezeten. En dit is nieuws op dit moment. Het Weerbericht van Weerplaza.nl de dag begint met wolkenvelden, maar het is wel droog en in de loop van de dag gaat de zon beter schijnen. Dat gebeurt het eerst in het zuiden en oosten van het land en later breekt de zon ook in het westen vaker door. Temperaturen lopen op naar 25 graden tegen de oostgrens. In het westen en noorden van het land is het wat minder warm. Eh, op de stranden wordt het bijvoorbeeld een graad of 20. Er staat een noord tot noordoostenwind die is zwak tot matig, 2 tot 4. Die 4 vinden we dan in de kustgebieden, maar in de loop van de dag gaat de wind wel wat afnemen. En dan gaat de zon voorlopig volop schijnen, want vanaf zondag hebben we weinig bewolking meer over. De temperaturen schieten omhoog. Dinsdag bijvoorbeeld en ook maandag kan het 30 graden worden in het binnenland. En op andere dagen is het sowieso dik meer dan 25 graden. Pas vanaf woensdag zien we maar zeker de neerslagkans wat toenemen. En dat zullen dan regen- en onweersbuien zijn. Want het blijft voorlopig wel warm, al wordt het dan dus wat broeieriger.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 Ga snel naar Het It's easier to lease plan Navalny De werd deze week veroordeeld tot vijf jaar strafkamp wegens fraude. Leefde in binnen, leidde in binnen- en buitenland tot een storm van kritiek. Gisteren kreeg Navalny te horen dat hij zijn straf, zijn hoge beroep, in vrijheid mag afwachten. En vandaag keert hij terug naar Moskou. Correspondent David-Jan Godwa is op het treinstation in Moskou, want hij arriveert per trein. Is hij al gearriveerd? Nee, hij is er nog niet. Ik sta hier inderdaad op het Jaroslavl-station in Moskou voor een uh, bord met de aankomsttijden. En daar staat op dat de trein uit Kirov, waar Navalny vandaan komt, arriveert om 9 uur 43 lokale tijd. Dat is dus uh, 7 uur 43 in Nederland. Over een paar minuten moet die trein aankomen. En ben jij de enige? Of is het internationale media? Of zijn er ook aanhangers die op hem wachten? Nou, Ik ben zeker niet de enige. Er zijn een heleboel media. Ik zie heel, heel veel camera's: internationale media, maar ook uh, uh, Russische media. En ik schat een paar honderd aanhangers van, uh, van Navalny, die allemaal witte t-shirts aan hebben met zijn naam erop. Ja, die wachten dus allemaal op hem. Ook veel uh, politieagenten, veiligheidsmaatregelen? Ja. Ja hoor, je ziet hier, het staat helemaal vol met, met politie. mon, zeg maar, de, de mobiele eenheid van de Russische politie. Ik zie ook uh, allemaal mannen met zwarte jasjes en oortjes in. Dus dat zijn de, de, de veiligheidsdiensten. En heel veel politie gewoon met een flatte pet. Dus ja, de, de, er zijn veel veiligheidsmaatregelen... maar de verwachting is niet dat het hier uit de hand gaat lopen. Binnen tien minuten arriveert hij in Moskou. En uh, laten we afspreken dat we na acht uur gewoon nog eventjes bellen... om te kijken hoe dat is gegaan. David-Jan Godfra was dat. De toer! Beste nieuws uit die etappe van gisteren, die kwam na afloop uit het Belkin kamp. Want Bauke Mollema en Laurens Ter ze hadden het zwaar gehad... maar ze voelden zich stukken beter dan de dag ervoor. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Dag Bert, goedemorgen. Een medisch rapport dan maar over de dag van vandaag. Ja, nou, uh, voorlopig hebben we geen nieuwe berichten gekregen uit het team Belkin... ...maar uh, het was inderdaad uh, al heel wat dat ze gisteren zo goed doorkwamen. Dan vooral Ten Dam, of uh, Mollema, Ten Dam die zat wel een plaatsje weg uit de top 10. Maar voor Mollema is dat toch wel erg knap. Ik heb hem eergisteren zien leiden uh, op de Alpe d'Huez... Uh, gistermorgen was er dus hoop onduidelijk of hoop vraagtekens of die überhaupt zou starten. Ja, en als je dan uiteindelijk gistermiddag weer uh, Mollema gewoon uh, mee ziet knokken in die groep met favorieten. Ja, dan, uh, dan is dat toch erg knap. Hij heeft een uh, antibiotica kuur gehad. Had uh, toch wel uh, behoorlijk last daar, twee dagen daarvoor. Maar die kuur die, die slaat dus dermate aan dat hij gisteren kon volgen en dat hij zich gisteren lopende dag steeds beter ging voelen. Dus hij staat nog steeds op de zesde plaats in het klassement. Ja, en nog uh, iets meer dan 200 kilometer te gaan. Dus het moet mogelijk zijn. Het was ook wel zwaar gisteren. Of Hoe, hoe, hoe, hoe kenschets jij die etappe van gisteren? Ja, dat was wel echt een, uh, een, een, een extra zware rit, ook door het weer. Want in de, in de finale van de koers begon het keihard te regenen. Uh, uh, en ja, je moet je voorstellen dat die renners die hebben ruim tweeënhalve week... echt door, door heel warm weer heen gereden... Met zonnetje erbij en dan begint het in één keer te regenen. Dat dus zorgt toch voor extra stress in het peloton ook. Omdat uh, veel wegen dan natuurlijk een beetje glimmerig worden. Dus dat, uh, dat heeft de etappen van gisteren dan over al die bergen heen. Uh, waaronder de Glambol, de Col de la Madeleine. Dat zijn uh, echt uh, uh, klassieke beklimmingen van de buitencategorie in de, in de Alpen. Uh, dat zorgt er dan alleen maar voor dat, uh, dat, dat die etappe zwaarder en zwaarder werd. Dus het was gisteren wel echt... Ja, kijk, de Alp de West was aankomstberg op, Dus dan noemt dat iedereen de koninginnenrit in, uh, in de Alpen. Maar als je dan kijkt naar Glandon, Madeleine en Aden... dan was eigenlijk gisteren toch ook wel een... Kan je ook met gemak een koninginnenrit noemen? Een koningsrit misschien dan maar. Ja, ja. Zeg maar, ze ja was... zullen we het dan nog Precies, noemen. Precies, ja, dat... ja, want die won. Die won. Ja, die, die en... won. En dat was voor hem alweer de, de tweede overwinning. Want we hebben een paar dagen geleden ook in GAP. Dus dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Dat was voor de tijdrit. Uh, dus, ja, en Costa die, uh, die, die liet zien dat hij dus in de goede vorm is in deze derde week van de Ronde van Frankrijk. Uh, hij uh, haalde Roland bij, Pierre Roland bij, die, uh, die heel lang op kop had gereden en op weg leek naar een prachtige uh, overwinning solo. Maar goed, die werd dus uiteindelijk uh, teruggepakt op de laatste klim. En uh, Costa die, uh, die dende na de overwinning Hield drie kwart minuten over op Andreas Kleuden. En één kwart minuut op Jan Bakerlands. Die kwamen allemaal uit een hele grote kopgroep. Die, uh, of eigenlijk, ja, hoe moet je het zeggen? Ja, ja, ja laat ik het toch maar een kopgroep noemen... die in verschillende samenstellingen zo'n beetje de hele dag rond heeft gereden. Waar uh, Geesink trouwens ook uh, in zat en Tom Dumoulin. Ja, maar die hebben uh, het dus uiteindelijk niet gered, uh, Sebas. Komt dat omdat nee. ze uh, uiteindelijk toch niet de goede benen hadden... of net niet goed hebben opgelet? Ja, uh, het zal een combinatie van factoren zijn geweest. Uh, inderdaad, net niet goed genoeg. Uh, ik moet zeggen dat Geesink eergisteren ook heel hard heeft gewerkt op de, op de Alpe d'Huez voor Bauke Mollema. En Tom Dumoulin is 22. Dus het feit dat hij zich zo handhaaft en dat hij mee kan in dit soort ontsnappingen in de derde week van de Tour... Uh, dat is dan eigenlijk op zich al een goed teken. Maar ja, we missen inderdaad wel net een beetje de, de finisher, zoals ze dat noemen in Frankrijk. En ja. Renner, zoals Costa, die het dan toch kan afmaken. Die het afmaakt uiteindelijk. Ja, ja en, en Renner... Uh, uh, ja, die, die, die, waarvan je eigenlijk bij wijze van spreken weet dat als je zijn naam ziet staan, dat hij erbij zit. Dat je bij wijze van spreken al weet dat hij, uh, dat hij uh, de ritzegen gaat pakken. S maar ja, dat, dat missen we gewoon ja. een beetje in Nederland. We hebben een prachtige Tour. We maar, zijn, hij zit er bijna op. De kers op de taart, ja, dat is het een beetje. Ja, Mollema heeft een fantastisch klassement gereden, ten dan ook. Uh, maar we missen uiteindelijk iemand die een ritzegen wint. Ja. Sebastian, ik mis nog iets. Ik miste jou gisteren op die motor. Ja, nou, ik mis het ook. Ik moet zeggen dat... Uh, uh, ik ga mij niet met een wielrenner vergelijken. Maar ik weet nu wel heel klein beetje... Heel klein beetje hoe het voelt als een wielrenner moet afstappen uh, in, in de Tour. Want ik voel hem ook uh, nou, niet echt gezellig. Zeg, maar jij, maar hoeft, ja, het, motor... jij hoeft nog niet naar huis. Uh, maar nee, hoor, uh, je nee. mag vandaag een nieuwe kans. Doet hij het weer? Nee, hij doet het, nee, nee. Ja, hij doet het nog wel. Maar er valt niet meer mee in koers te rijden. Daar is echt de schade te groot voor. Uh, uh, het probleem is natuurlijk niet alleen dat de motor open moet. Het zit ergens... Diep bij versnellingspak en keringen en noem het allemaal maar op. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar de motor moet in ieder geval her, uh, uh, open en dat niet alleen. Er zitten ook allerlei rekken en dingen op met de, de apparatuur natuurlijk. Uh, dat is al een hele plus, eerst om dat er allemaal uh, netjes en uh, goed af te krijgen. Dus kortom, dat is dermate ingrijpend dat dat uh, niet meer in één middag ging lukken. Dus ja... Uh, het zit er op de tour. Uh, nou, de er, zit maar, er zit maar één ding op. Uh, Sebastian, gewoon zelf achteraan fietsen. Hey. Ja. <laughs> dat dus is niet de... zo handig. Nee. Al dat geheig op de zender. Hé, hey, dankjewel uh, voor je analyse van de etappe van gisteren. En succes uh, vanmiddag met uh, de andere werkzaamheden, zal ik dat maar zeggen. Ja, precies. Mocht het uh, heel spannend worden, dan uh, ga ik gewoon naar Schio zitten. En dan gaan we er een soort uh, uh, basti jack jack vergelden van maken. Sorry. Alleen dan met je met die en dan zoiets. Hé, <laughs> nee, dankjewel. Succes. Okay. Ik heb nieuws voor u uit Suriname. Um, het gaat over het goudzoekersdorpje Nieuw Koffiekamp. Daar bevindt zich de belangrijkste goudmijn van Suriname. Die wordt geëxporteerd door de Canadese multinational Lamb Gold. Maar de inwoners van Nieuw Koffiekamp die vinden dat zij recht hebben... om ook in dat gebied te mijnen, omdat ze er al veel eerder waren. En afgelopen woensdag sloeg de vlam in de pand toen een veertigtal lokale goudzoekers uit het mijngebied door de grote multinational werden verdreven. En de mijnzoekers pikten dat niet. Ze staken een auto van de multinational in brand... waarna de politie met waarschuwingsschoten en traangas optrad. Correspondent Harmen Boerboom die ging naar het dorpje na de onrusten. Gebroken glas, dat is eigenlijk... Het enige wat je nog merkt hier in het nieuw koffiekamp van de Rellen. Gebroken glas van het huis van de kapitein van het dorp, het dorpshoofd, meneer Wijnerman. Nou, die, die stukken zijn schapot dus geslagen door uh, jongens uh, van hier die kwaad waren. Omdat mannen van uh, groot ordening. Zij probeerden de dus jongens van daar weg te halen. En uh, dat kwam nu op goede aarde bij, uh, bij de jongens klein winkeltje hier, waar wat heren buiten zitten. Er staat daar een uitgebrande pick-up truck. Wat is daarmee gebeurd? Nee, ik uh, kan niet. Ik, ik was niet daar, dus... Nee, Dan heb was een heel op vakantie dat we draaien, hey. ja, sinds, sinds jongen, Sinds je kleine jongen was wordt er al naar goud gezocht. Was was een heel goudzoeker. Met een bord op de ouderwetse manier zocht u het goud. 45 jaar lang ik ba, ik ben wat nu sinds uur konja, uurkondje? Unoman de vrij in het dorp. We kunnen niet vrij zijn. Die groot, sinds die grote goudbedrijven zijn gekomen... Zijn u we u... niet meer vrij. Sinds die grote goudbedrijven zijn gekomen... zijn we niet meer vrij in ons eigen dorp. Hoe ga je kunnen leven? Als je van dat leeft, van goud leven we hier. We weten lang dat we van hier van goud leven. En als we niet van dat kunnen leven, dan gaan we leven nu. Nergens kunnen we gaan. We hebben een probleem. We kunnen niet werken. We hebben nergens om te werken. I am Gold zegt, wij hebben een concessie daar. Wij hebben daarvoor betaald. Wij hebben toestemming van de overheid. Ja, maar men moest rekening hebben gehouden met de bewoners van hier. Ja, ze hebben ons hier uh, aangetroffen. Ja? Dus geef ons een behoorlijk gebied waar wij kunnen werken. Dat bedoel ik. Ik, ik neem de... De maatschappij niet zo vaarlijk als de regering. De regering had nooit die concessies mogen uitgeven, zegt u, zonder dat er rekening gehouden is met deze juist, dorpen. Juist. De, de regering mag concessies uitgeven, maar de regering moet ook rekening houden met de mensen die daar in de directe omgeving wonen. Dus de maatschappij en de regering, ze hebben overeenkomst getekend. En dan moest de regering voor de Surinamers die hier wonen... En toen al woonden, rekening uh, hebben gehouden. De regering moest dat hebben gedaan. Daar is het fout gegaan? Echt. Daar is het fout gegaan, ja. Ik durf het te zeggen. Daar is het fout gegaan. Maar wat gaat er nu gebeuren? Wat is nu de stap voor de toekomst? Want er is gedoe geweest, er is gevochten. Hoe, wat is de volgende stap? Want u zit nu hier, u kunt geen goud vinden, u kunt geen goud zoeken. Om aan geld te komen, daar kon niets anders dan op te komen voor onze uh, rechten. Ja? gaat u weer terug naar dat gebied? Natuurlijk. Dadelijk, dat goud wat we nodig hebben om te overleven. En ah, dan komen ze weer, dan gaan ze u weer wegjagen. Oh. Dan wordt het ik had een kat spel <laughs> Ja? Oké. Okay. reportage was van onze correspondent Harmen Boerboom. Ze zijn er goed ziek van in Friesland. De toekomst van Tihov als nationale schaatsstempel die staat op het spel. Schaatsbond moet van de rechter binnen een paar dagen kiezen welke stad de grote schaatswedstrijden krijgt. En Almere heeft de beste papieren. John is commissaris van de Koning in Friesland. Goedemorgen. Ja, de schaatsbond KNSB moet op basis van de huidige informatie... zo heeft de rechter het gezegd, de nationale schaatstempel uh, kiezen. Nou ja, in dat rapport uh, wat eerder is gemaakt... daar uh, steekt Almere met kop en schouders erbovenuit. Ik zou zeggen, wat zijn eigenlijk de kansen nog van, uh, van Friesland van 10 -11? Nou, we zullen in ieder geval uh, niet opgeven. Dat heb ik al eerder gezegd... Uh, Kijk, de, de president van de rechtbank heeft gezegd dat ze binnen vijf dagen de KNSB en de KSB, NRC een gunningsbesluit uh, moeten gaan nemen. Uh, het na het verluid uh, zal uh, de, de KNSB dan richting ASDL moeten beslissen. En dat heeft alles te maken met het feit dat ook de KNSB eigenlijk een beetje in een squeeze zit. Een squeeze? Ja, zit ook een beetje met de vingers tussen de deur, want die zijn niet ja. helemaal niet blij met deze, uh, deze uitspraak. De KNSB heeft ook niet voor niets gezegd, we willen nadere financiële onderbouwing over het investeringsplan en de exploitatie, wat op dit moment niet voorhanden is. Uh, de rechter heeft geoordeeld van, uh, ja, KNSB en OC, jullie hebben de spelregels bepaald. En uh, uh, jullie moeten je houden aan die spelregels. En dat betekent niet dat je nog langer mag wachten met het ja. voorlopig gunnen. Het veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd, dat uh, gebeurt meestal. Niet. Nee, daarom. Dat, dat is natuurlijk. In die zin heeft de rechter ook een punt dat hij puur uh, procedureel heeft besloten. De zitting die, uh, was zeer inhoudelijk. Maar de uitspraak, het vonnis is buitengewoon procedureel. Het mooie was bij de inhoud uh, tijdens de zitting dat ook de KNSB uh, onombonden aangaf dat de procedure uh, echt uh, op allerlei punten uh, scheef was uh, gegaan. En dat ze om die reden een nader onderbouwing wilden hebben van de financiële positie. Ja. Nou, we zijn nu eigenlijk op het moment dat het eigenlijk precies weer op dat punt is aangekomen. Nou, uh, nu moet de, de bond kiezen. Uh, en zoals u zegt, ja, uh, op basis van het rapport zouden ze Almere moeten kiezen. Ja. Dat betekent dan dat u verliest. Nou, dat is nog maar de vraag of wij dan verliezen. Uh, omdat het uh, gaat altijd om een voorlopige gunning. En bij een voorlopige gunning kun je bezwaar maken. Dat geldt voor Soetermeer en dat geldt ook voor Friesland als bij de andere partners. Maar en bij sport om... hoort om even in die termen te blijven verliezen. Uh, maar ik krijg nou een beetje het idee dat u niet tegen uw verlies kan. Nou, nee, het heeft niks met tegen, niet tegen verlies kunnen. Uh, wij hebben een investerings- en een exportatieplan aangeboden in de, de tender uh, die aan alle kanten uh, helder is. Uh, dat hebben de andere partijen niet gedaan. Daar ligt nog geen euro op tafel, daar ligt nog geen exploitatieplan. was wel een van de, van de eisen binnen de tender. Ja, uh. maar als, nou, als die commissie, die heeft gezegd het is Almere. Althans, die komen met de beste papieren, dat ijsdroom. Als dan dat over wordt uh, uh, genomen, ja, dan kunt u het er niet mee eens zijn. Maar op een gegeven moment moet je het toch ophouden? Jawel, maar uh, wij willen wel graag op een gelijk in een gelijk speelveld uh, meedoen. Wij hebben hier 54 miljoen beschikbaar gesteld. We hebben een investerings- en een exportatieplan. En wij kunnen voor 2016 kunnen wij. Uh, die half opleveren. Uh, kunt u mij uh, vertellen uh, of er al geld is in uh, Soetemeer en in uh, uh, Almere voor een investeringsplan? Laat staan voor zijn voor een exportatieplan. Maar is er de... überhaupt al een plan dat ze voor 2016 kunnen gaan bouwen? Nee, maar als de KNSB uh, uiteindelijk daar wel voor kiest, dan kiezen ze daar toch, uh, toch voor willens en wetens? Ja, dan kiezen ze daarvoor. En dan uh, kiezen ze dus ook voor een enorm stuk onzekerheid. Waarbij uh, ik uh, eigenlijk op dit moment uh, kan voorspellen dat dat uh, levensgroot fout gaat. Ja, en als het fout gaat um, in, in uw uh, optiek, uh, legt u zich er dan uh, bij neer? Of um, krijgen we nog veel meer procedures, juridische procedures heb ik het dan over? Nee, ik, ik, ik, geef, me, ik geef, me, als ik, ik zeg, dan moet ik zeggen, de provincie Friesland geeft niet op. Omdat uh, voor ons is, uh, het, de schaatsbord behoort bij, bij Friesland... Uh, Tialf is het centrum van de Svaardsport niet alleen in Friesland, niet alleen in Nederland, maar zeker in Europa. Maar ik denk, durf te zeggen, in de wereld en dat blijft zo. Maar ik geef niet op, betekent een ja op mijn, antwoord, op mijn, op mijn vraag, sorry, uh, dat u dan ook gewoon naar de rechter stapt. Ja, wij blijven tot het gaatje, heb ik gezegd, procederen om uh, uh, binnen de redelijkheid van onze verlangens in het gelijkgesteld te worden. Meneer Jorensma, op deze zomerse dag over de ijstempels gesproken. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Hè. Goedemorgen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen, het LOS Radio 1 Journal. Hey, oh, hey, oh. In my town, there is no street with my name, no crown. I am no king in the kids, they don't all know. My name is like nothing has changed. What you make Van de Radio 1 CD, Robin Thicke, The Good Life. Tijdens een onaangekondigde persconferentie... stond president Obama gisteren stil... bij de zaak van de zwarte tiener Trayvon Martin. Burgerwacht George Zimmerman die schoot Martin in 2012 dood. Maar tot grote verontwaardigingen van veel Amerikanen... werd hij vorige week vrijgesproken. Volgens de jury handelde Zimmerman uit zelfverdediging. Obama kwam gisteren met een sterk persoonlijk getinte reactie op de zaak. When uh, Trayvon Martin eerst shot. Ik zei dat dit mijn zoon zou zijn. Een andere manier te zeggen is dat uh, Trayvon Martin mij had mijn zoon kunnen zijn. Met andere, Trayvon Martin had ik kunnen zijn, met andere woorden. 35 jaar geleden, zegt Obama. President put, put vervolgens uit persoonlijke ervaringen met racisme. Er zijn heel veel African American men in dit land... die niet de being followed when they als ze in een department waren. That includes me. There are very, very few African American men who haven't had the experience of walking across the street and hearing uh, the locks click on the doors of cars. That happens. To me. Er zijn maar heel weinig zwarte Amerikaanse mannen zoals ik die niet hebben meegemaakt dat ze werden gevolgd als in een warenhuis aan het winkelen waren. En er zijn weinig zwarte Amerikanen zoals ik die niet hebben meegemaakt dat als ze over straat liepen, dat ze de sloten van autodeuren hoorden dichtklikken, anders Obama. Volgens hem bepalen dit soort ervaringen hoe de zwarte gemeenschap tegen de zaak Traver Martin aankijkt. De American amerikaanse gemeenschap kijkt naar dit issue through. Uh, a set of experiences and a, and a history that that doesn't go away. Toch wil Obama positief eindigen. I don't want us to lose sight that things are getting better. Each successive generation uh, seems to be making progress in changing attitudes when it comes to race. When I talk to Malia and Sasha and I listen to their friends and I see them interact uh, Better than we, were on these issues. we moeten het niet uit het oog verliezen dat dingen beter worden. Elke nieuwe generatie lijkt een betere, verhouding, een be, lijkt een betere houding te ontwikkelen als het gaat om racisme, zegt Obama. Obama zeg, ziet dat ook als hij met zijn dochters praat. en ziet hoe zij en hun vrienden met elkaar omgaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Nederlanders hebben door de economische crisis te weinig geld achter de hand om tegenvallers op te vangen. Het Nederlands Dagblad heeft een econoom het spaargedrag laten analyseren. Nibud hanteert een minimale buffer van 3550 euro per gezin. Maar nog niet de helft van de gezinnen heeft dat geld. Een kwart van de huishoudens heeft helemaal geen spaargeld. Ook het Algemeen Dagblad heeft een verhaal over geld, maar dan over de jeugd die gemiddeld ruim 1000 euro rood staat. Een van de grootste incassobureaus in Nederland... zag het aantal 18 tot 25-jarigen met schulden in een jaar oplopen... met bijna 17 procent tot 80.000. Volgens de schuldhulpverlening is het mobieltje de grootste boosdoener. Jongeren zien het mobieltje als een basisuitrusting. En het moet dan ook nog meteen het nieuwste en het beste zijn... zegt Joker de Kok van de schuldhulpverlening. In anderhalf jaar tijd zijn bij de inspectie Leefomgeving en Transport... 140 meldingen binnengekomen van blikseminslagen... in een vliegtuig tijdens de vlucht. Bij acht vliegtuigen die in deze periode in Nederland landen is daadwerkelijk schade gerapporteerd, schrijft het Dagblad van het Noorden. Het gaat in vrijwel alle gevallen om lichte schade, zoals kapotte klinknagels en brandsporen. Donderdagavond werd een Boeing 737 van Ryanair op weg naar het Spaanse vliegveld Girona, naar Groningen Airport Eelde, geraakt door bliksem. Nieuwszender WFAA-TV in Texas sprak met een ooggetuige in Six Flags... waar een vrouw overleed tijdens een rit in een houten achtbaan. De vrouw viel uit die achtbaan. En ik zei dat me niet want ik doe rollercoasters. En ze zijn "Kom op, mam, kom op." Dat is waarom ik doe. En daarom gaat deze ooggetuige dus niet in de achtbaan. Volgens een andere ooggetuige zou de veiligheidsbeugel niet goed hebben vastgezeten. De vreemdelingen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, hebben moeite te naturaliseren. Dat schrijft trouw. Door nieuwe, strenge eisen moet iedereen die Nederlander wil worden... een geldig geboortedocument en een geldig paspoort overhandigen. Maar voor veel vluchtelingen die zonder papieren zijn gevlucht... of niet <coughs> worden erkend door het land van herkomst, is het onmogelijk. Voormalige vluchtelingen zijn inmiddels twee petities gestart... om aandacht te vragen voor hun situatie. De Volkskrant heeft een reportage over de bakker... want die heeft het moeilijk door de gemakzucht van de consument... Die koopt het brood namelijk bij de supermarkt. luxe brood moet de bakker redden. Bakker Eduard Kruiper uit Wolvenga deed daarom een cursus boulangerie. Zeven dagen duurde die cursus. Er werd gegeven door de wereldkampioen broodbakken. Biologisch decent brood ciabatta... Kruiper draait daar zijn hand niet meer om. Het lijkt te werken, want de omzetdaling is een halt, toegeroepen. Het syndroom van Down kan mogelijk worden uitgeschakeld... de Telegraaf schrijft het op gezag van Amerikaanse onderzoekers. Zij zeggen zover te zijn dat ze het extra derde chromosoom... dat Down veroorzaakt in principe kunnen uitzetten. De onderzoeksleider noemt alleen al de gedachte revolutionair... dat het mogelijk is dat extra chromosoom te laten verwijderen. Ik denk dat niemand van ons heeft gedacht dat dit ooit mogelijk zou kunnen zijn... zo zegt de onderzoeker. Voetballer Mark van Bommel heeft gisteravond zijn afscheidswedstrijd gespeeld. Hij had grote namen opgetrommeld voor het team van Bommel... Slatan, Ribéry, Snijder, Kuits, de oud-speer-sfeer... bekende tegenover de NOS, behoorlijk zenuwachtig te zijn geweest. Ja, ik zal eerlijk zeggen, ik heb slechter geslapen als voor de WK-finale. Voor zijn afscheidspiet had hij zich laten inspireren door een bekend lied. Nou jongens, daar sta je dan. Van Bommel, nou, jij mag het ook zeggen, want het is een beetje tristijnde, hè? Hij verloor. Nou die ja, afscheid. goed, het is altijd beter dan het afscheid van Cruijff. Uh, hij <laughs> verloor met, uh, met zijn team uh, met 4-3 van PSV. En Van Bommel was gewoon ouderwets in vorm. Maar hij werd neergehaald nadat nou, hij hem had geflikt, zal ik maar zeggen. Door de benen gespeeld, Zoiets dergelijks. Geen geel, overigens. Wat gaan we zo doen? John Kerry, het resultaat van de Amerikaanse minister: dat de Palestijnen en de Israëliërs weer om tafel gaan zitten. Daar gaan we het zo over hebben. En ook tips over de drukte in Europa. Op de wegen wel te verstaan. Vroege Vogels presenteert groot nieuws.